Bij de uitreiking van de mensenrechten-tulp van de Nederlandse regering... is mogelijk niemand om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs zou worden opgehaald door de dochter van de Chinese winnares... maar die dochter werd opgepakt op de luchthaven van Peking en heeft nu huisarrest. Minister Rosentaal heeft de Chinese ambassadeur om opheldering gevraagd over haar arrestatie. De mensenrechten-tulp gaat dit jaar naar de Chinese activiste Ni Zhu Omdat ze gevangen zit in China zou haar dochter de prijs dinsdag komen ophalen... Ni jo Lan zet zich in voor Chinezen die in de aanloop naar de Olympische Spelen van 3,5 jaar geleden hun huis op last van de regering moesten opgeven. De overheid moet 166 miljoen euro apart zetten om verliezen bij de Nederlandse spoorwegen af te dekken. Zoals bij de hoge snelheidslijn. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer, dat de NOS heeft kunnen inzien. Minister Schulz had het tegenvaller al gemeld, maar dat gebeurde alleen in de kleine lettertjes bij de miljoenennota en in antwoord op Kamervragen. Kamerleden zijn erg bezorgd over de toekomst van de hoge snelheidslijn, zo blijkt uit het rapport. De lijn tussen Amsterdam en Brussel trekt veel minder passagiers dan verwacht en leidt veel verlies. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat sancties tegen Iran de olieprijs sterk kunnen opdrijven. De olie zou 20 tot 30 procent duurder kunnen worden als Iran zijn olie niet meer kan afzetten, zegt het IMF. Deze week kondigde de Europese Unie aan per 1 juli een olieboycott tegen Iran in te stellen. Iran is een van de grootste olieexporteurs ter wereld. De Iran dreigde, na de aankondiging van de EU, opnieuw om de straat van Hormuz af te sluiten. Zo'n 20 procent van de olie die wereldwijd wordt verhandeld, gaat door die zeeweg. De VSB Poëzieprijs gaat naar de Vlaamse dichter Jan Lauwerijns. Zijn bundel Hemelsblauw combineert wetenschap en poëzie op geslaagde wijze... zegt de jury onder leiding van CDA-kamerlid Ferrier. Het zijn gedichten die zich volgens de jury langzaam prijsgeven... irriteren door hun ongrijpbaarheid en fascineren in hun duisterheid. De neurowetenschapper Lauwerijns debuteerde in 1999 als dichter... en publiceerde niet alleen bundels in het Nederlands... maar ook in het Engels en Japans. Voor de VSB-prijs versloeg hij vier andere genomineerden. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 25.000 euro. Op het Tahrirplein in Cairo hebben honderdduizenden mensen de eerste verjaardag van de revolutie gevierd. Een jaar geleden begonnen de protesten die leidden tot de val van president Mubarak. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn vandaag zo'n 3000 gevangenen vrijgelaten. Het zijn mensen die werden opgepakt bij protesten van het afgelopen jaar. Met de amnestieregeling lijken de militaire machthebbers in Egypte tegemoet te willen komen aan betogers die hervormingen eisen. Militaire leiders hebben gezegd dat ze na de presidentsverkiezingen in juni de macht overdragen aan een burgerregering. Een deel van de betogers die vandaag op het Tahrirplein stonden, willen dat het leger zijn macht onmiddellijk opgeeft. Op het vliegveld van Cairo is in een Libisch vliegtuig een bom gevonden. Het toestel stond op het punt om naar Tripoli te vliegen... toen een stewardess in een wc een metalen voorwerp ontdekte. Het bleek een explosief. De autoriteiten hebben geen idee wie de mob heeft geplaatst. Het 41ste filmfestival van Rotterdam is vanavond geopend... met de Franse film trant Trimois. De film gaat over een moord in Le Havre waarvan 38 mensen getuigen zijn geweest. Een andere film die zijn Nederlandse première bleef, is Hugo van Martin Scorsese... Hugo kreeg elf Oscar-nominaties en gaat over een weesjongen... die in een klok van een station in Parijs woont. Bijna alle Rotterdamse bioscopen doen tot en met zondag 5 februari mee... aan het Internationale Filmfestival.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 Morgen overdag bewolkt en regenachtig bij een graad of zes. De dagen daarna komt er meer ruimte voor de zon... en wordt het geleidelijk ook kouder. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wilt u parttime bedrijfskunde studeren?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 Politici zijn soms net gewone mensen. Ze liegen wel eens. Wat te denken van Geert Wilders, die ontkende dat er in zijn fractie... kritiek was geleverd op zijn Kamervragen over de hoofddoek van de koningin in Oman. Politiek journalist Frits Wester wierp gisteren tegen... dat enkele fractieleden dat zelf tegen hem hadden gezegd. Waarop Wilders antwoordde... Ik geloof u, maar ik geloof ook mijn collega's... als ze zeggen dat ze dat niet gedaan hebben. Hmm. gelooft u dat? Goedenavond, welkom bij Het Oog op Woensdag. Het is precies een jaar geleden dat de opstand tegen het regime van Mubarak begon. Verslaggever Sander van Hoorn staat op het Tahrirplein. te midden van tienduizenden Egyptenaren die dat, viert, die, die dat feit vieren of demonstreren tegen het huidige militaire bewind. Morgen begint in Japan het proces tegen Erwin Vermeulen, de vorige maand gearresteerde milieuactivist van Sea Shepherd. Hij was in Japan om foto's te maken van een dolfijnentransport... en zou daarbij een dolfijnenjager hebben geduwd. Straks een gesprek met zijn vader en met de directeur van Sea Shepherd. Zo ver mogelijk rijden op één liter brandstof. Dat is de opdracht tijdens de Eco-marathon. Die is pas in mei, maar morgen worden de auto's die daartoe zijn ontworpen al gepresenteerd. In de studio direct twee jonge ontwerpers... En naar aanleiding van de oogoperatie op een olifant in Artes... buigen we ons om vijf voor twaalf over dieren met gezichtsproblemen. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 25 januari. De dag dat Egypte herdacht dat één jaar geleden de revolutie begon... Veel mensen keren terug naar het Tahrirplein in Caïro onder wie CNN verslaggever Ben Wiedeman. Hij constateerde dat de één tevreden is met het nieuwe Egypte, de ander niet. Now today people have come together to mark the uh, beginning of the revolution in many different ways. Some are celebrating, some are continuing to call for real, more radical change. De politie in Zeeland had haar handen vol aan een stel overvallers... die met hun vlucht een ware verkeerschaos veroorzaakten. Het begon met een tip. Rond half twee vannacht kregen we melding vanuit Moerdijk... dat gewapende mensen hadden geprobeerd om vrachtwagenchauffeurs te overvallen. Nou, dat was voor ons genoeg reden om direct op te treden. Op de snelweg A58 wist de politie de overvallers klem te rijden. Vervolgens kwamen de inzittende uit de vrachtwagen... en deze zwapenwapende verdachten probeerden zich op dat moment opnieuw te onttrekken. Dat was voor ons voldoende reden om hen neer te schieten. Ze raakten slechts licht gewond. Het bezoek aan een voetbalstadion verloopt niet altijd zonder risico's vanwege supportersgeweld. De Tweede Kamerleden zijn dat zat en vinden dat iedereen die het voetbalplezier van anderen verpest, harder moet worden gestraft. De boodschap moet zijn, voetbal wordt weer een feest voor iedereen en die 1% die het voetbal verziekt, die is niet meer welkom. Voetbal is een feestje en als je dat verpest, dan ben je enorm schaak. Want de boetes worden hoger en het stadionverbod wordt minimaal één jaar... terwijl dat nu nog het maximum is. Maar als je het erg bond maakt, zou dat nu tien jaar moeten worden. Er is ook kritiek. De politievakbond heeft liever dat de nadruk op handhaven komt te liggen. Dat aanscherp ik vind prima, maar uh, de middelen die er nu al zijn... die zouden door bestuurders meer moeten worden gehanteerd. In Amerika heeft president Obama met het uitspreken van de State of the Union... zich gemengd in de verkiezingsstrijd. De president of the United States... Obama viel de rijkste van het land aan. Want miljonairs betalen in veel gevallen niet meer dan 13% belasting. Veel minder dan John with a cap. Right now, a quarter of all millionaires pay lower tax rates than millions of middle class households. Woensdag 25 januari is ook de dag dat Herman Tjink Willink afscheid nam van de Raad van State. Maar is hij wel echt weg? Zal hij niet hier en daar misschien toch nog een advies afgeven? En je moet niet uh, proberen om toch nog een beetje uh, vicepresident uh, te zijn. Weg is weg. Het zal niet makkelijk zijn, maar volgens Cenk Willink heeft hij geen keus. Kijk, één keer vinden ze het nog leuk. Dan uh, zeggen ze, god, daar heb je die Cenk Hij is wel oud geworden. <laughs> en uh, vervolgens zeggen ze, nou zeg, uh, heeft hij niks anders te doen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De kranten van morgenochtend werden gelezen door Martijn Nijhuis. Veel bermongelukken zijn te voorkomen. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in het Nederlands Dagblad. Elk jaar vallen zo'n 250 doden door bermongelukken... en zijn er meer dan 1100 gewonden. De stichting onderzocht 86 bermongevallen, tot in detail. De conclusie? Veel automobilisten raken van de weg... doordat wegen niet voldoen aan speciale richtlijnen voor veiliger bermen. Zo staan bomen vaak veel te dicht op de weg. En de oplossing is bomen weghalen of er geleide rails omheen zetten... die de botsenergie absorberen. Die simpele maatregelen kunnen relatief veel doden voorkomen... Want in bijna 40% van de dodelijke bermongelukken gaat het om iemand die tegen een boom reed. Het spaarvarken is niet langer heilig. Dat concludeert het AD op basis van een onderzoek door de Frieslandbank. Volgens de bank komt ruim een kwart van de Nederlanders niet rond zonder het spaargeld te gebruiken. Toch nemen de meeste Nederlanders zich juist voor om meer te gaan sparen. Nou, verderop in het AD staat goed nieuws voor de mensen die steeds hun spaargeld moeten aanspreken. Morgen wordt op de Amsterdam Fashion Week een collectie kleding gepresenteerd... Die crisis-proof zou zijn. Ontwerpster Esther Meijer komt onder meer met een jurk... die ook door mannen te gebruiken is, maar dan als t-shirt. Alles in de collectie is multidraagbaar. Dat betekent af- en aanritsbaar. En alles is ook buiten en aan te trekken. Nou, de prijzen zijn volgens haar ook crisis-proof. 100 euro voor een design-ligging bijvoorbeeld. Ook in de collectie een trui van vuilniszakker met bladgoud erop geprint... De ontwerpster benadrukt dat de naam Como er niet op staat. De Telegraaf komt met details over de VMBO-leerling van 13 uit Helmond... die gisteren op school een schaar in zijn hoofd kreeg. Die werd gegooid door een andere leerling onder de les Handvaardigheid. De leiding van de school wil er niets over zeggen. Ook niet tegen de andere leerlingen. Het verhaal gaat nu dat de twee leerlingen elkaar over en weer zaten te beledigen. En daarop zou de ene leerling dus een schaar hebben gegooid. Die met beide poten in het hoofd van de ander bleef steken. Het slachtoffer trok de schaar er meteen uit, waarop het bloed uit het hoofd gutste. Zijn toestand zou nog steeds kritiek zijn. De jongen uit Helmond ligt in het Elisabethziekenhuis in Tilburg... dat gespecialiseerd is in neurochirurgie. Goed dat Ecomaro Tessel stopt met het opvangen van zieke zeehonden, schrijft Trouw in het commentaar. De krant hoopt dat ook de zeehondencres in Pieterburen de deuren sluit. Want ja, zeehonden kijken ontzettend lief uit hun oogjes. Maar dat is nog geen reden om in het wild levende dieren te vertroetelen alsof ze kinderen zijn, vindt Trouw. Er zijn inmiddels weer meer dan genoeg zeehonden... en als je de zieke exemplaren opknapt... dan loop je de kans dat ze hun soortgenoten juist besmetten. We moeten er alleen voor zorgen dat het gebied waarin zeehonden leven... groot en schoon genoeg is, zodat ze op eigen kracht kunnen overleven. We verdoen onze tijd met gehannes in zeehondencretches... terwijl we de echte problemen waar dieren onder lijden niet oplossen. Trouw noemt dat decadent. Het CDA introduceert een nieuwe term, hooligans. Dat zijn mensen die meelopen met de echte hooligans... als die rottigheid uithalen. Ook die meelopers moeten voor de rechter worden gesleept, vindt de partij. Volgens Kamerlid Doskon Djuric zijn er al genoeg wetten... om die mensen te vervolgen, maar dat gebeurt volgens hem vaak niet. Aanpakken dus die meelopers. Het Kamerlid heeft er al een slogan voor verzonnen. Je was erbij, je bent erbij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de to see it through and try to be dat was Alain Clark. Precies een jaar geleden begon op het Tahrirplein in Cairo de opstand... die zou leiden tot de val van de Egyptische president Hosni Mubarak. Om dat te herdenken brachten duizenden mensen deze woensdag op het plein door. Zo ook correspondent Sander van Horen. Hallo Sander. Goedenavond. Was het een groot feest? Ja, groter dan ik verwacht had eigenlijk. Ja, niemand die het echt precies wist. Maar gisteravond was het al hartstikke druk en vandaag bleef het maar toestromen. En op een gegeven moment ik weet ik nog heel goed dat ik zelf een half uur nodig had om van het plein af te komen. En toen moesten de grote marsen uit de voorsteden nog aankomen. Ja, maar ik begreep dat het gelijkertijd ook gedemonstreerd werd, of niet? Het is een beetje van beide. Hè? Het is een, een, een feestje, want 25 jaar geleden is toch maar mooi iets veranderd in Egypte... wat uh, nooit meer veranderd kan worden. Egyptenaren zijn niet meer bang om te spreken, uh, hebben hun stem gevonden. Maar ja, tegelijkertijd uh, zeggen ook heel veel mensen op het plein... Dat er nog heel veel moet gebeuren. Het, het leger moet nog terug naar de kazerne. Uh, er zijn vorig jaar heel veel doden gevallen. Nou, daar is nog niemand voor Dus uh, heel veel mensen zeiden ook, ja, er is niks om te vieren. Het is hooguit het begin van Revolutie 2.0. Ja, ja dat, dat allemaal in aanmerking genomen. Kun je omschrijven wat voor mensen daar dan allemaal op dat plein zich verzamelen? Van verschillende pluimages? Nee, vandaag was het echt alles. Ik bedoel, de moslimbroeders, uh, de islamitische partij die de verkiezingen heeft gewonnen, onlangs die, uh, die schreeuwde het hart. Die hadden het grootste podium en ja dat was onmiskenbaar. En dat was voornamelijk ook onmiskenbaar omdat zij er de afgelopen demonstraties uh, niet bij zijn geweest. En opeens waren ze er weer wel, dus dat valt op. Maar voor de rest was het weer alles, uh, seculier gelovig, uh, moslim, christelijk, man, vrouw, jong, oud. En uh, daardoor kreeg het wel weer een beetje af en toe die koninginnendagsfeer die het vorig jaar... Uh, ook af en toe had en ik ben nu net nog op het plein geweest, echt uh, nou, tien minuten geleden en, en nu zie je dat het toch weer een beetje teruggaat naar uh, de harde kern van mensen die uh, ook nu weer zeggen wij blijven zitten totdat het leger uh, de macht heeft neergelegd, de macht heeft overgedragen ja. aan een burgerregering. Dus daarmee is het karakter toch weer meer demonstratief geworden, begrijp ik uit jouw woorden. Zeker, zeker, ja. ja. ja. ja. He, ook aan de uh, lijn Jos Strengholt, uh, priester die in Cairo woont. Goedenavond. Ja, we hebben al heel veel vaker contact gehad over het uh, Tagrierplein. Was u eigenlijk vandaag op het plein? Komt u er regelmatig? Nee, nee, nee. nee? Ik ben er het afgelopen jaar maar twee keer geweest, geloof ik. Oh, de, de, wa, wa, waarom eigenlijk? <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik woon hier en zo, zo bijzonder is het nou ook niet voor mij... Uh, hmm. En ik, bovendien, ik, voel me, ik ben geen journalist, nee. dus ik, ik, heb ook, ik heb ook een gevoel van, ik ben een buitenlander, ten diepste is het een, een Egyptische strijd, ja. waar ik volledig achter sta, maar ja, het is niet de mijne. Maar goed, je zou je kunnen voorstellen dat als je in zo'n land woont, dat je op zo'n moment, uh, laten we zeggen, de temperatuur in de maatschappij uh, daar zou kunnen voelen, of niet? Nou, dat is waar, maar ik, ik heb heel veel vrienden die daar ook naartoe gaan. Dus ja. dat helpt me enorm goed om de temperatuur aan te voelen. Ja. En uh, ik, ik, ja, ik ben het eens met wat Sander zei. Het is een zeer gemengd uh, verhaal van wat je daar ziet. Ja. Je hebt er mensen die staan te vieren dat ze grote overwinning hebben bereikt dit jaar. Je hebt anderen die, die zeggen, ja, we hebben nog niks bereikt. Hmm. Ja. Sander, zou je eigenlijk kunnen zeggen? Kan je iets zeggen over uh, hoe mensen in het algemeen, het is natuurlijk lastig, maar nu, nu terugkijken op dat ene jaar, vindt men dat men er iets mee opgeschoten is? Nou, ook daar heb je weer die tweedeling. Ja. Hè? Ja. Uh, de de. de ik denk kleine min, uh, minderheid uh, van de mensen die, die echt revolutionair in hart en nieren, die zeggen het is uh, echt de full monty en het leger moet gewoon weg. En je hebt ook heel veel mensen die uh, ook, ook uh, heel pragmatisch vanuit hun eigen portemonnee denken en zien dat het afgelopen jaar gewoon ontzettend slecht is gegaan in Egypte en denken, uh, we hebben heel veel bereikt, we hebben verkiezingen gehad, we hebben een leger dat heeft gezegd dat uh, uh, ze van de zomer zullen terugtreden. Dus laten we nu gewoon weer even normaal doen. En ja, wat dat betreft vind ik de rol van de moslimbroederschap, hè. dus de, de islamitische partij die de verkiezingen gewonnen, heeft ook zo interessant. Want die waren er weer wel vandaag, nadat ze een hele lange tijd niet hadden meegedemonstreerd. Um, en zij zijn aan het onderhandelen met het, het leger. Dat zijn eigenlijk de twee machthebbers hè, op dit moment. Het leger heeft gewoon fysiek de macht. En de moslimbroeders die hebben de verkiezingen gewonnen, die zullen er met z'n tweeën uit moeten komen. En dat spel dat is heel interessant om, uh, om te zien. En dat, dat zag je vandaag om het nog allemaal gecompliceerder te maken. Ook weer voor een deel van het plein. Hè. Die moslimbroeders. Die laten vandaag het leger zien. Jongens, we zijn aan het onderhandelen. Luisteren jullie niet naar ons, dan ja. kunnen wij die straat mobiliseren. Dan kunnen wij er weer voor zorgen dat het ongekend druk is op het trageerplein. Dus het was vandaag buiten een feestje voor de moslimboerders. Ook heel duidelijk een politiek signaal volgens mij naar het leger. Ja, precies. Uh, Meneer Strengholt, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat Sander dat als journalist interessant vindt. Lijkt mij dat als je daar woont dat het ook spannend is, of niet? Uh, ik vind het ook interessant, maar inderdaad, ja. het is ook spannend. Ja. Uh, spannend in de zin dat, uh, vooral, ja hoe gaat dit aflopen? Ja. Uh, ja. Er wordt inderdaad in het hele land enorm gespeculeerd over die relatie tussen de broederschap en het leger. En eigenlijk het meeste wat ik hoor is, eigenlijk, is voortdurend dat ze eigenlijk al wel een soort uh, convenant hebben gecreëerd van, van de broederschap. Nou ja, jullie mogen in de samenleving wat, uh, wat kluifjes ontvangen als de hond die hongerig is, maar het leger blijft de macht houden. En dat is toch wel een beetje het gevoel dat voor veel mensen die ik ontmoet uh, overheersend is. Ja, dus dat leger is nog heel sterk eigenlijk. Ja, het leger is oppermachtig. Maar dat betreft volgens mij echt helemaal niets veranderd. Nee. Aan... Sinds de val van Mubarak. Nee. Nou, en dat maakt een oplossing ook zo moeilijk volgens mij. Want eh, openmachtig hebben we het niet alleen over tanks en pistolen. Maar we hebben het in het geval van het Egyptisch leger ook over economische machten. Die, die uh, gasten die bezitten uh, uh, resorts, toeristenresorts. die bezitten grote fabrieken, scholen. Zie dat maar eens te ontmantelen. Ja. Aan de andere kant horen wij hier uh, dat, dat de noodtoestand na 30 jaar gedeeltelijk is opgeheven. Stelt ja, slim, dat dan hè? niks voor? Ja, is het slimme zeg jij, want slim. Nou ja, kijk wat ze de afgelopen uh, maanden hebben gedaan is steeds door dit soort toezeggingen die in uh, de ogen van een normale Egyptenaar... Uh, heel redelijk lijken hebben ze de steun voor die harde kern van demonstranten afgepeld in feite, ja. zodat er weinig meer van overbleef. En ook dit, ja, die noodtoestand, uh, je moet ten eerste afwachten wat dat in de praktijk betekent. Ik bedoel, er worden nogal wat mensen zonder vorm van proces opgesloten in militaire gevangenissen. Gaat dat echt veranderen? Ja, en er is een uitzondering gemaakt uh, voor, voor oproerkraaiers en dan is het een definitiekwestie wie daaronder valt. Dat zouden dus zomaar ook de demonstranten op het plein kunnen zijn. Ja, zeker. Meneer wat, wat hebt u enig idee wat, wat de mensen in uw omgeving... eigenlijk van het komende jaar of de komende jaren verwachten? Nou ja, de verwachten weet ik niet. Ik weet wel wat ze hopen. De hoop is ja. dat het in ieder geval economisch weer beter gaat. Ja. Uh, ja. Want mensen praten wel heel veel over uh, dat ze graag meer democratie willen... Maar uh, de echte de nood die er momenteel is voor de gewone man is echt dat, dat de economie verschrikkelijk slecht is vergeleken met een jaar geleden. En toen was het al zo slecht. Dat was ook een van de redenen waarom de opstand bij veel mensen in goede aarde viel. En het is nu nog veel erger geworden. Uh, mensen, de, de, de werkloosheid is enorm toegenomen, de prijzen zijn omhoog gegaan. Uh, dus voor heel veel mensen is het echt verschrikkelijk moeilijk om te overleven. Als het dus, als het dus uh, in de, toen een jaar geleden eigenlijk de basis was voor de opstand... Heb, vreest u dan, als het economisch niet beter gaat, dat er dan weer een opstand komt? Of dat er een soort van burgeroorlog zal, zal uitbreken? Of... Nou, burgeroorlog weet ik niet, maar dat, dat, er, op dat de opstand opnieuw, op, een nieuw, op een nieuwe manier weer serieus gaat worden... dat kan ik me heel goed voorstellen... Want het leger is ook helemaal niet in een positie om het land uit de economische slop te halen. Nee. Want het geld is echt gewoon op. Juist. En wat, nood, wat nodig is, is een, is een gezond beleid. Een, een, een, ook dat het imago wereldwijd weer normaal wordt van Egypte. Als een gewoon land waar het prettig is om op vakantie te gaan. <laughs> en dat zit er nog helemaal niet in. Nee, wat verwacht jij Sander? Ja, het is koffie te kijken. Ik weet niet eens wat er morgen gebeurt. Of morgen klein ontruimd wordt. Of dat men nee. uh, nog vreedzaam door, uh, demonstreert. Nee, wat, wat Jos ook al eerder zei, speculaties zijn er hier genoeg. Iedereen weet precies hoe het gaat en waarschijnlijk gaat het zo net niet. Nee, duidelijk. Ja. Goed. Nou, wij zullen ongetwijfeld nog vele malen daarover contact hebben uh, de komende tijd. Ik dank jullie uh, zover. Sander van Hoorn en Jos Strenghold. Ja, Heel dag. Als zolang niks meer hoort Zou ze gelukkig zijn Schijnt als iemand anders hè? Zou ze gelukkig zijn Ik weet dat het niet schoon is Dat ik het niet zou mogen zeggen Maar ik kan er niks om doen Maar wat mist, dat is een heel klein beetje on. Dat was Fixcus uit het Belgische Stabroek, met ongelukkig. Dierenactivist Erwin Vermeulen van Sea Shepherd zit al een ruime maand vast in Japan. Hij wordt opgepakt toen hij opname wilde maken van de bloederige dolfijnenvangst in het stadje Taiji. En morgen begint zijn proces. Aan de lijn heb ik nu uh, de vader van uh, Erwin, Ad Vermeulen, goedenavond. Goedenavond, mevrouw Pelak. Wat is het laatste dat u uh, van of over uw zoon heeft gehoord, meneer Van Meunen? Het laatste is dat wij wat informatie gekregen hebben vanuit Amerika gisteravond... over hoe dat men denkt het proces te laten voeren. Mm -hmm. Maar gezien de procesgang kan ik daar vanavond geen uitspraak over doen. Daar kunt u vanavond geen uitspraken over doen, waarom niet? Nee, want dat kan het proces gaan verstoren, dus dat moet ik even in het midden laten. Ik weet alleen dat er vandaag een pro forma zitting is... en morgen dat er dan het echte proces gevoerd gaat worden. Juist, maar u bent bang dat alles wat u erover zegt... dat dat dan uh, van invloed zal zijn op het proces? Dat kan uh, van invloed zijn op het proces. Dus voor de voorzichtigheid hou ik me daar even afstandelijk van. Oké, okay. ik kom zo bij u terug. Want in Japan, daar is het nu donderdagochtend, is Geert Fons... en ja. hij is de directeur van Sea Shepherd in Nederland. Meneer Fons, wat doet u in Japan? Um, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, uh, de, de reden is inderdaad uh, aanwezigheid bij het proces. Mm -hmm. um, afgelopen dagen ook contact gehad met uh, advocaten... En we willen ook graag gewoon proberen de mogelijkheid te krijgen om met Japanse media uh, naar buiten te treden. want er toch een hoop misverstanden en een bepaald beeld van over Sea Shepherd um, ja, is. is. niet ja. helemaal correct en terecht is. Maar met name is ook gewoon uh, erg uh, om de aanwezigheid als officieel uh, woordvoerder en vertegenwoordiger van Sea Shepherd in Nederland. En is ook een bestuurslid van uh, Sea Shepherd... van het Hoofdkantoor van Amerika naar die duidelijkheid om ook de Japanse autoriteiten te tonen dat we deze gang van zaken heel serieus nemen en als officieel, als daarbij aanwezig willen zijn en toch willen proberen om uit de achter te komen ja, wat ja. dat precies de gang van zaken is Ja, ik begrijp het. U bent half daar voor morele steun en half gewoon om ook actie te voeren? Om wat te voeren? Om actie me? te voeren? Uh, nou nee, het is gewoon puur officieel dus uh, mm -hmm. het is gewoon een, een van de gang van zaken, er zijn een aantal vraagtekens bij. En het is natuurlijk ergens nog een uh, CIS, je vrijwilliger. Nederlandse nationaliteit, ik ben directeur van Sisje van Nederland. Ja. Dus we zijn het absoluut niet eens met de gang van zaken. En uh, ja, dat is het ook heel duidelijk maken. Ja, ik, ik, ik begrijp het. Uh, uh, meneer Vermeulen, uh, uw, uw zoon heeft dus uh, gefilmd in, in, in Japan, hè? Dolfijnenjacht. Ja, um, films, foto's. Ja, was, was het niet was het niet naïef om dat te doen eigenlijk? Als je weet hoe gevoelig Japan is voor de kritiek op die vangst. Ik begrijp de bevoeligheid van Japan. Uh -huh. Maar ik vind eigenlijk dat de gouvernementen in de hele wereld zouden moeten protesteren tegen die afslachting van dolfijnen ja. en de moord op de walvissen die nu weer op het punt van beginnen staat. De regeringen laten dat achterwege dus het is aan vrijwilligers om dat aan de kaart te stellen. Calculeerde hij het risico van gevangen te, no genomen te worden in eigenlijk? Ik denk wel dat hij dat ingecalculeerd, het is geen domme jongen. Ja. Hij is hoofdingenieur op de cruise, bij een cruisemaatschappij op de boten. En uh, hij weet goed wat hij doet. Ja, ja. Uh, meneer Fons, ook eigenlijk toch even dezelfde vraag uh, aan u. Uh, goed, meneer Vermeulen zegt inderdaad. Uh, uh, eigenlijk zouden de regeringen zouden actie moeten voeren. En zolang dat niet gebeurt, is het aan, aan uh, laten we zeggen, goedwillende amateurs om, om, om daarvoor actie te voeren. Maar ja, aan de andere kant. Deze is het de er... opmerkingen. Sorry? Ik denk het een beetje gekleurde opmerking, maar ik denk het belangrijkste is, uh, zolang er geen wetten worden overtreden, uh, dan is er absoluut geen reden om het op te pakken. Sea Shepherd is een marine Earth conservation society en streven naar naleven internationale wetten en verdragen. Ja. In dit geval, uh, als het Japans ook in is, wat is er aan de hand, wat zijn de overtredingen, wees ook een eerlijk in prima. En dat is precies het probleem, dat is gewoon niet gebeurd. Er, een, er zit een voorrest, bijna 40 dagen, zoveel onduidelijkheid, geen directe communicatie. Nederlandse, buitenlandse zaken heeft ook een aantal steken laten vallen. Uh, de gang van zaken in Japan, daar kan je ook een aantal vraagtekens bij stellen. We willen gewoon duidelijkheid en wees open en eerlijk, dat is wat het me doet. Het is heel makkelijk om Syshepper te veroordelen. Kom met gerichte argumenten en feiten. En we zullen luisteren. Maar wacht Maak even. Geen... Ja, u, u, u draaft zo door. Het was gewoon een hele eenvoudige vraag. Om, uh, <laughs> of, er, of er een noodzaak was om die beelden te maken. Omdat we bijvoorbeeld door de bekroonde documentaire film De Koof al eigenlijk weten hoe gruwelijk het is. En wat daar allemaal gebeurt. He? Bedoel foto's. Ja, maar er worden nog steeds uh, vrienden slachtingen plaats. Ja. En blijkbaar werkt het niet. Nee. En ik denk, uh, misschien regeer ik een beetje uh, direct of het risico dat iemand gearresteerd wordt omdat het al bekend zou moeten zijn terwijl hij geen overtreding heeft gedaan. Ja, daar heb ik problemen mee. Ik denk dat het nooit een reden zijn om iets niet te doen. Nee. Als iemand geen overtreding heeft gedaan en geen fair uh, uh, proces krijgt, dan denk ik: ja, oh, oh, oh, oh, dit, dit is de wereld op zijn kop. Meneer Vermeulen. Ja, ja ik, ik, ik probeer, ik probeer uh, u ook nog even aan het woord te laten. Uh, um, um, de, de heer uh, uh, Fons, die zei in een bijzin... buitenlandse zaken heeft ook steken laten vallen. Heeft u de indruk dat buitenlandse zaken zich uh, voor uw zoon goed inzet? Nou, ik heb uh, de antwoorden van de minister... op vragen gesteld in de Tweede Kamer... hebben ons erg veel pijn gedaan. Ze hebben Ireland geschaad, waren gedeeltelijk onjuist gaven een verkeerde voorstelling van zaken... waren kil en afstandelijk... en ze geven de Japanners vrij baan. En in welk opzicht hij hebben ze... Weigert... Ja, sorry. Hij weigert ook maar met één vinger Herman te helpen. Rozentaal heb je het nu over. Rozentaal hij... heb ik het over. Ja, ja. Ja. En ook weigert hij categorisch ieder verzoek van de pers... voor een interview in deze zaak. U mag Juist. het proberen, u krijgt nee. En in welk opzicht heeft hij, want dat zei u net... Uh, u, u, de belangen van uw zoon geschaad? Nou, het begon al dat hij zei van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van de ouder van Erwin, de vader van Erwin, gehoord dat hij netjes behandeld wordt, het goed met hem gaat en dat hij zijn veganistisch dieet prima kan nuttigen. Mm -hmm. Maar die minister had moeten weten dat wij geen enkele mogelijkheid tot contact met Erwin hebben, dus hoe kan hij dat verklaren? Dus dat was uit de duim gezogen? Dat was uit de duim gezogen. Ja. Verder heeft hij verklaard... dat, of eigenlijk Erwin... Ge... hoe moet ik nou zeggen... hij heeft eigenlijk Erwin verweten... dat hij een advocaat geweigerd zou hebben. Mm -hmm. Nou, dat is inderdaad het geval... Maar je had moeten en kunnen weten dat de advocaat aangezocht was door de lokale autoriteiten. Een lokale advocaat betrof. uit een dorpje dat totaal leeft van de Juist. slachting van die dolfijnen. Ja. ja. Nou, dus Erwin heeft heel verstandig gezegd: Ik wil die advocaat niet. En die heeft gewacht tot Sea Shepherd met veel moeite. een collectief van advocaten in het leven heeft geroepen. waarvan ze een beetje vanuit kunnen gaan dat die achter Erwin zijn zaak staan. En ik las, meneer Fons, dat u uw eigen schilderijen wil veilen. om geld voor. Zijn verdediging in te zamelen, klopt dat? Dat klopt. Ja. Dat is gewoon uh, ook in mijn persoonlijke manier om toch te laten zien dat ik volledig achter uh, de initiatief, de actie ook van Erin sta. En het is natuurlijk ook, laat eerlijk zijn, een iets ludiekere manier om toch ook de aandacht te vestigen op deze kwestie. Ja. Dus we zullen gewoon uh, in iedere uh, ja, manier zoeken en te proberen te vinden om in de media de slachting naar buiten te brengen en ook de zaak van Erwin om de aandacht te brengen. Want ja, laten we eerlijk zijn... Uh, sinds 16 december vastzitten... geen communicatiemogelijkheden hebben... geen brieven of, uh, van vriendinnen of ouders mogen ontvangen... en de hele onduidelijke toestanden omheen... van zowel de Nederlandse als de Japanse autoriteiten. Ik denk, uh, als het niet een Nederlander betrof die toevallig tussen aanhalingstekens vrijwilliger was... Met dan was de gang van zaken totaal anders geweest. Als het niet een Nederlander was... Ja. Of was het niet om c ging? Uh, beide. Oh. Want uh, de, de schepen van c de tweede van staan zijn in Nederland geregistreerd. De Japanse autoriteiten hebben al uh, ieder jaar verzocht. als er acties zijn in de Stille Zuidzee. -Zuid, uh, waar, waar illegaal al is gejaagd. dan gaan de oh. klachten naar de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid is er heel correct in. En die vraagt: nou, komt u met argumenten en feiten? En oh. we ja. onderzoeken dat. Ja. Yeah. Dat dan ik wil ik toch weten. Persoon... Ja, maar dan wil ik toch weten, ja. hebt u eigenlijk nog vertrouwen in deze. Uh, laten we zeggen, uh, u hebt nu zelf een advocatencollectief in de armen genomen. Dus ik neem aan ja. dat u daar vertrouwen in hebt, maar hebt u ook vertrouwen in de rechtspraak nu? Nou, het is zo gekleurd als het maar kan. Ja, dus, dus het niet het heeft, antwoord is uh, nee. Uh, um, ik heb, moet nou, helaas uh, toegeven dat mijn vertrouwen is dat het verband van zaak niet meer is. En zelfs iets ook zou kunnen gaan ontwikkelen dat ik vanuit ga dat alles zou worden gedaan om het uh, erminacties en Siege het zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. En nu zie dat het na morgen gelijk een uitspraak is. Dat vertrouwen heb ik niet mee. Nee. Ik, ik ben bang dat het zo lang mogelijk gerekt zal gaan worden. U, meneer Vermeulen? Ik hoop het. Maar ik had ook het vertrouwen dat hij na 22 dagen uh, vrijgelaten zou worden en de Japanners eier voor zijn geld zouden ja, kiezen. Want zo, hoe langer deze procedure voortduurt, hoe, hoe nadeliger het wordt voor de Japanse autoriteiten. En ik begrijp niet dat ze daar zelf niet beseffen... hoeveel schade ze op deze manier hun eigen land aanrichten. Om gelden bestemd voor de slachtoffers van de tsunami... beschikbaar te stellen aan de walvisvaart... om deze te updoelen en te bewapenen. Ik vind het schandalig. Goed, ik wens u uh, allebei uh, succes en, en sterkte de komende tijd. En laten we inderdaad uh, hopen dat dit niet een eindeloos uh, proces wordt, maar dat het inderdaad wellicht over twee dagen dan tot een goed einde wordt gebracht. Dank okay, allebei. Oké, Geert, veel heen. succes. Dank. En ik dank ga u dadelijk wel, slapen, jij bent net wakker. <laughs> okay, yeah. Goed, dank okay, allebei. Ja. Oké. Okay. stad met Valentino. Stelt u zich voor dat uw auto op 1 liter benzine 980 kilometer zou kunnen rijden. Nou ja, zoeken zuinig personenauto's rijden voorlopig nog niet op de openbare weg, maar ze worden wel ontwikkeld op technische hogescholen en universiteiten over de hele wereld voor een wedstrijd in Rotterdam, de Shell Eco Marathon. En morgen presenteren de deelnemers en de teams hun plannen aan elkaar. Ik praat daarover met uh, Harold Obreen van het team van de Haagse Hogeschool en met Michiel Wassenaar van de TU Delft. Die zitten hier allebei. Um, Harold, jij en je medestudenten maken de Innovator One. Die rijdt dus 1 op 980, heb ik begrepen. Um, kunnen we dat eigenlijk nog een auto noemen? Uh, ja, gedeeltelijk. Uh, we hebben bepaalde eigenschappen die een stadsauto zou moeten hebben. Die hebben we ook. We hebben bijvoorbeeld suspensie. Uh, Ik weet niet wat suspensie uh, is. Oh, uh, uh, gewoon de veren. Dat hij over uh, hobbels eigenlijk kan gewoon rijden. Drempels. Ja, drempels. <laughs> ja. uh, nou, we hebben zijlichten, voorlicht, uh, mislicht. Uh, dit jaar gaan we ook een ruitenwisser uh, erop gooien. Een blower waardoor we ook in lichte regen kunnen gaan rijden. Uh, het enige verschil is nog eigenlijk met een stadsauto. Hij rijdt iets langzamer. Hij rijdt 50 km per uur maximaal. Maar veel langer. Maar veel langer. <laughs> ja, precies. En uh, ja, er, kunnen, er kan maar één persoon in. Er kan maar één persoon in. En uh, wat rijdt een gewone, zuinige stadsauto eigenlijk, om, ter vergelijking? Uh, ongeveer, gemiddeld denk ik, uh, 1 op 15. 1 op 15, jeetje. Je, ja. Dat is een enorm verschil inderdaad. En de bedoeling van de Eco-marathon is dus dat de voertuigen met een snelheid van... 25 tot 30 kilometer, zoiets. Ja. Dat ze dus zo ver mogelijk rijden op één liter brandstof. Mogen dat alle soorten brandstof zijn? Uh, ja, nou, je hebt naast de prototype en de urban concept-klasse... heb je ook nog bepaalde brandstoffen. Nou, dat zijn uh, battery, uh, nou, batterij dus, uh, waterstof, uh, solar, uh, ook gewoon benzine, ethanol. Ja. En nog een heleboel dingen. En waar rijdt jullie auto op? Wij rijden op de waterstof. Jullie rijden op waterstof. En, en, en waarom is dat dan zo uh, uh, zuinig? Uh, waarom dat zo zuinig is? Nou... Uh... Ja, dat is misschien wel een hele lastige vraag. Het is zuinig. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, waarom het is zuinig is, wij rijden gewoon met een in plaats van een verbrandingsmotor. Wat uh, je normaal in je uh, eigen auto hebt zitten, uh -huh. rijden wij in, met een elektromotor. Juist. En, uh, ja. en dat is ook goed voor meer. En meenemen. dat is een, een goed voor meer ja. En ook een stuk zuiniger automatisch. Ja. Michiel Wassenaar, uh, jij en je team uh, zijn van de TU Delft. Uh, die doen ook mee aan de Eco-marathon. In de categorie die jij net noemde prototypes, begrijp ik nu. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, prototype, dat is een klasse waarin... Eigenlijk alles mogelijk is. De meest rare vormen. En, uh, dus die wat... lijkt niet op een auto meer? Nou, een... Ah. Wat is een auto? Dat is moeilijk <lacht> <Ja>. te definiëren. <lacht> maar ons uh, die... voertuig, om het dan maar te noemen... dat is een soort langgerekte waterdruppel... met wielkappen over de wielen. En het doel is ook meer om uh, te laten zien... dat het zuiniger kan... Dan, uh, dan een gemiddelde stadsauto. Jullie en... rijden zuiniger dan, dan, dan, dan, ja. dan Harold? Ja. ja. Wij willen dit jaar 1 op uh, 5500 kilometer Pardon? gaan rijden. Pardon? 1 ja. op 5500 kilometer? Ja, dat is van uh, Delft naar Dubai. Op 1 uh, liter benzine. Maar dan moet dat, want je, je, je beschrijft net de vorm, het is dus een waterdruppel. Uh, met kappen over de, over de uh, wielen, maar hij moet ook enorm licht zijn. Ja, klopt. Uh, de body, zeg maar waar, wat de vorm is, dat is ook tegelijk ons uh, chassis. Dat heet de monokok. En die heeft uh, een gewicht van 8 kilo. En daarmee kunnen we gewoon het gehele voertuig van uh, 90 kilo vervoeren. Je kan hem met, een, in één hand optillen, met één hand optillen? Ja, in principe Als je wel. hem in evenwicht kunt houden. Ja. Maar dan, daar zit toch ook een persoon in... die is negen keer zo, zo zwaar of zo? Nou ja, we hebben twee speciale stuurtjes van een roeivereniging. En die zijn 1,60 meter en wegen 50 kilo. <lacht> en dat is de minimum die uit de regels... van de Show Eco Marathon wordt vastgesteld. En voor ons was dat dan ook in ons ontwerpen de maximum ijs. Ja. En zo hebben we twee bestuurders gevonden bij onze wagen om zo zuinig mogelijk te gaan rijden. En het leuke is, jullie zijn van verschillende hogescholen, maar jullie zijn niet elkaars concurrenten, of universiteit in, in jouw geval. Maar jullie zijn niet, jullie zijn niet elkaars concurrenten... want jullie zitten in verschillende klassen. Ja, ja, wij zitten in verschillende ben klassen. Ben je niet ontzettend jaloers op hem dat hij straks 1 op 5.500 kilometer... Uh, uh, nee, absoluut nee? niet. Um, de reden voor is omdat de prototype is... Um, ja, daar is de bedoeling om zo ver mogelijk eigenlijk te rijden met een auto wat in onze optiek uh, niet meer... een auto is van normaal ja, voor de gemiddelde persoon, om het zo maar even te noemen. Um, en eh, bijvoorbeeld, uh, jullie rijden er op drie, auto drie wielen, als ik het zo mag ja, zeggen. Ja, ja. Ja. En wij rijden bijvoorbeeld op vier wielen, dat is bij ons de eis. Dat is zulke dingen, dat is, het is gewoon totaal verschillend. T totaal verschillend. En wat is dan, wat is het... Wat is jullie doel bij deze wedstrijd? Uh, bij ons is het doel... Uh ja we werken ook samen met uh, de gemeente Den Haag en gewoon echt een stadsauto binnenkort uh, in 2016 echt een, stads... een waterstof 900... stadsauto in 2016 willen we gaan neerzetten in Den Haag dat we gewoon met de gemeente Den Haag een samenwerking zijn we aangegaan om gewoon eigenlijk een stadsauto een waterstof stadsauto in Den Haag rond te laten rijden ja. en uh, nou, we hebben ook een R&D department Wat is uh, research and development sorry ja, dat was goed kunnen weten en ja. Uh, ja die zijn nu ook gewoon bezig dat naast ons project uh, te ontwikkelen uh, okay. met de gemeente Den Haag. Zodat dat, we dat ja, ja. in 2016 dat kunnen gaan doen. Ja, daar kom ik zo op terug. Even, wat is, wat is jullie doel, Michiel, met, met, met jullie druppel? Ja, onze <laughs> doel is gewoon om de wereld laten te zien... Om dat, een, dat alle auto's zuiniger kunnen. Want als wij gewoon al als studenten 1 op 5500 uh, kunnen rijden... waarom kan dan niet een normale auto al 1 op 100? Nou, nou ja, dat is precies wat ik jullie eigenlijk uh, uh, wil... wil Vragen. Want we weten bijvoorbeeld al de hele tijd dat waterstof zuiniger uh, rijdt. En uh, er wordt geloof ik al 18, 28 jaar over nagedacht. En er wordt gesleuteld aan allerlei soort zuinige auto's. Um, um, hoe komt het dan dat er op de openbare weg nog niet van dat soort auto's te vinden zijn? Ja, uh, dat is lastig om te zeggen. Dat ja. ligt vooral aan de maatschappij en de autofabrikanten. Wij zijn vooral bezig met onze eigen projecten en die boodschap over te brengen. En die mensen moeten dat oppakken. En ja. het is onze taak om de boodschap naar voren te brengen. En iemand anders moet het daarmee oppakken. Ja, en in jullie geval, Harold, uh, zijn jullie dus nu al bezig. Nou, niet met, niet met een producent, neem ik aan, maar met de gemeente. Uh, we zijn bezig met de gemeente. Maar je uh, hebt toch ook een producent? Nodig, ja, we zijn nu ook bezig met gesprekken met Volkswagen Nederland en met Mercedes Nederland. Om te gaan kijken of zij ons kunnen gaan helpen met ja. het realiseren van het ontwerp, natuurlijk. Maar heb je, dan, heb je dan enig idee waarom dat dan niet eerder is gebeurd? gebeurd? Uh, wij zijn een keertje met gesprek geweest met Porsche. Alleen dat is helaas een keer uh, ja, af Porsche, uh, ja. ja. helaas <laughs> is dat uh, afgevallen. Of uh, stuk gelopen, om het zo maar te noemen. En ja, wat, dat is heel jammer. En uh, nou, dit jaar zijn we dus gewoon gaan zoeken naar een nieuwe autoproducent. Ja, ja. Kun je eigenlijk iets winnen met die Eco-Marathon? Of is het alleen maar een soort demonstratie van wat er allemaal mogelijk is? Uh, je kan er winnen. Uh, je hebt uh, voor elke uh, uh, ja, klasse en dan ook nog uh, brandstof heb je gewoon een prijs van hoe, wie het vers komt in die klasse, specifieke klasse. Uh, ja, voor ja. mij 1000 euro per prijs. Dat was in ieder geval vorig jaar Duizend, dat is toch helemaal, daar, kan je, daar kan je nog geen, uh, ja, <laughs> geen band nee. voor omleggen. Nee, maar nee. uiteindelijk gaat het ook om dat wij onze doelen bereiken. Dat die boodschap naar voren wordt gebracht. Dat gewoon... Alles zoveel zuiniger kan dan dat nu is. Ja. Als ik jullie nou vraag: um, hoe lang duurt het nog voordat er echt een zuin? Een echt zuinige. Dus in de zin zuinig zoals jullie ze kunnen maken al op de markt zijn. Wat, zou je, wat, wat denk je dan? Ja, daar kan ik gewoon niks over nee. zeggen. Uh, nou, bij ons is de visie nu: uh, de elektrische auto is het makkelijkste nu te produceren. Dus wij denken dat in de komende vijf jaar dat er een elektrische auto op de markt gaan komen. En dat in de verloop in de tijd uh, gaan ze daartoe werken van, wat, van elektrisch naar waterstof. En wij, denk, wij denken dat in ongeveer 20 à 25 jaar... dat er echt een waterstofauto als producentauto op de markt zou kunnen komen. Dan al of dan pas? <laughs> een beetje van beide. Ja. <laughs> jullie toekomst ligt in de auto-industrie, of niet? Mm, nou, dat hoeft niet. Ik, uh... Nee, maar goed, jullie zijn er zo fanatiek mee bezig. Het, ik, ja. Stoere jongens hier, dat kunt u niet zien op de, op, de, op de radio. Maar er zitten hier twee stoere jongens. En die, die, die praten hierover alsof, alsof het hun kindje is, zou ik maar zeggen. Uh, ja, nou, uh, een van de leuke dingen bij ons. Wij doen het vooral om de techniek. Niet per se om de techniek maar gewoon echt uh, om de techniek. Want in de auto waar wij mee rijden zitten veel andere dingen in... die ook in de auto-industrie voorkomen, maar ook ja. in andere takken. Zoals ja. in de elektrotechniek en de, de werktegebouw. En, ja, nou. dus, dus wij niet per se in de voertuigtechniek, nee, maar gewoon over de ge gehele scala ja. van techniek. Oké. Okay. Nou, ik zou dolgraag een keer daarin willen zitten. Maar goed, dat, daar ben ik veel te zwaar voor, notabene. Ik heb net begrepen dat je maar dat je moet roeien... en dat je maar 60 kilo hooguit... 50. 50 ja. 1 meter 60 en 50 kilo mag zijn. Goed. Mannen, hartelijk dank dat jullie hier waren. Ik wens jullie heel veel succes. Het is pas in mei natuurlijk. Maar jullie presenteren dus de plannen uh, morgen al. Daarom waren jullie hier. Ja, ja, dat klopt. Nou, veel succes, veel plezier. En uh, wie weet uh, spreken we elkaar nog. Harold Obreen en Michiel Wassenaar. Dank You know I'm no good, Amy. Winehouse. Het is 5 voor 12. Olifant Wintida uit Artes heeft vandaag, jawel, een heuse contactlens gekregen. Dat was nodig omdat ze tijdens een stoepartij met de andere olifanten haar hoornvlies had beschadigd. Ik ga erover praten met Jan van Hoof, die alles weet over sociaal gedrag bij dieren. En met name van apen, dag meneer Van Hoof. Goedenavond. Nou ja, deze lens is vooral bestemd om het oog te laten helen, heb ik begrepen. Maar zijn er ook dieren die gebaat zouden zijn bij goede lens? Of misschien zelfs een bril? Uh, of ze er gebaat bij zouden zijn, is nummertje twee. Uh... Nou, er zijn verschillende problemen natuurlijk, hè? Je moet een neus hebben en oren om de brillen op te hangen. Nou, zou daar natuurlijk nog wel iets aan te doen zijn. Want met een beetje fantasie kun je ook brillen voorstellen die heel anders van vorm zijn en zelfs een olifant zouden kunnen passen. Maar eh, dat zijn brillen. Want als u even. Dat heb ik voor de aardigheid even gedaan, op internet gekeken. Je kunt bijvoorbeeld voor honden kun je zonnebrillen krijgen. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal een flauwekul. Ja, het lijkt mij ontzettend flauwekul. Want oh, zou een bril namelijk sorry. echt helpen om een beest beter te laten zien? Uh, zou dat denkbaar zijn? Uh, dat zou zich wel denkbaar zijn. Ja? Kijk, het is natuurlijk niet iets wat in dierenartsenpraktijken telkens aan de orde komt. Mijn, mijn, mijn hondje ziet niet goed meer. Wat doen we daaraan? Ja. Dat is een klacht die weinig voorkomt. Nee, dat begrijp ik. Even, even niet huisdieren, maar laten we zeggen dieren in het wild. Waaraan merk je dat uh, dieren in het wild slechte ogen hebben? Botsen ze dan overal tegenop? Uh, nee, ze botsen ergens tegenop. dat zien we ook nauwelijks. Dus je mag aannemen dat in het wild... ...dieren of het algemeen geen uh, gezichtsbeperkingen hebben. Uh, bij huisdieren overigens wel, hè. Ja. Want uh, dat weet men met name van blinde geleidehonden. Die zijn uh, bijziend. 16% is ongeveer bijziend. We, waarom uh, speciaal blinde geleidehonden? Omdat men er daar een beetje op let, hè. Of die, uh, of die goed kijken. En die zijn daar uh, speciaal voor onderzocht. En verder, ja, de meeste dieren lezen geen kranten... dus dan valt bijziendheid ook niet direct op. Nee. En er zullen er ongetwijfeld zijn. Maar ja, in de, in de natuur... of je ziet helemaal geen bars meer... en dan, uh, ja, dan uh, rekent de natuur met je af. Nee. Op tamelijk vrede wijze. En wat is dan lastiger, bijziendheid of verziendheid? Ik zou het niet weten in het geval van dieren. <laughs> nee. Maar ik kan me voorstellen dat uh, voor de meeste dieren toch enigszins bijzien. toch wel het vervelendste is. Ik, ik kan me voor in ieder geval voorstellen dat een aap. die een tak moet pakken. Ja. en die hem niet helemaal scherp ziet. misschien eens een keer naast grijpt. Nou ja, dat, uh, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Welk dier heeft volgens u het beste brillenhoofd tot slot? Nou, ik denk dat dat onze naaste verwanten wel eens zouden de kunnen apen. zijn. Die hebben mooi twee oortjes aan de zijkant. Twee oogjes voor op de kop. Want bij een paard moet het dan weer zijden zitten. Hè? Dat wordt een beetje lastig. Yeah. Maar, maar ik zou zeggen, ons soort beestjes. Ons soort beesten. Goed. Ja. Dank u wel, meneer Van Hoofd. Goedenavond. Graag gedaan. Tot ziens. Dit was het Oog. Morgen zit hier Chris Keine. Goedenacht. Wat ik nog zou zeggen had, dauert een sigaretten und ein letztes glas im stehen dit is radio 1.